4 uur Raymond Seree met het NOS-journaal. Denemarken krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. Het linkse rode blok, onder leiding van Helle torning schmidt heeft de parlementsverkiezingen nipt gewonnen. De zittende premier Rasmussen van het Centrumrechtse Blauwe Blok heeft zijn nederlaag toegegeven.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 Omroep Max, nachtsuster, Astrid de Jong, no. 800 -11 -21. Dat nummer dat, uh, kun je bellen als je wilt vertellen... naar aanleiding van een vraag die je gehoord hebt in deze uitzending. Je kunt ook mailen naar nachtzuster.apenstaatjeomropmax.nl... of twitteren via apenstaatje-nachtzuster. En je bent van harte welkom op de chat. Dat is een, uh, ja, een chatbox waar allemaal mensen aan het praten zijn over het programma. En die chatbox die vind je via www.nachtzuster.net. En dan linksboven even op de chat klikken. Maar het leukste is als je even belt, dat is ook handig, kan ik ook weer vragen stellen. En dat doe je dus naar 0800 1121. De vragen die nog niet beantwoord zijn is bijvoorbeeld de vraag van Patrick. Dromen mensen die blind geboren zijn ook in beeld? Dus uh, heb je beelden als je blind geboren bent, dan kun je dan s'nachts als je slaapt wel beelden zien. 0811-21. En uh, Leo had een bijna doodervaring, maar maakte niks mee. Geen licht aan het eind van de tunnel, geen uh, zweven, allemaal, allemaal niet. En die vraagt zich af of er meer mensen zijn die dat, uh, die dat herkennen of uh, verhalen kennen over mensen die eigenlijk helemaal niets meemaakten tijdens een bijna doodervaring. En daarna, toen hij bijkwam uit een uh, coma, gedroeg hij zich heel grof hoe zou dat kunnen komen? En zijn er mensen die dat herkennen? 081121 als je daar iets zinnigs over kunt zeggen. Opa Duc die zag zijn kleindochter Leonore naar hem lachen... toen ze twee weken was en kreeg te horen dat het lachstuipjes waren. En nu wil hij graag weten, vanaf wanneer is het echt lachen? En zijn er nog argumenten om te weerleggen... dat hij echt kan hardmaken dat Leonore naar hem lachte? Ik denk het namelijk wel. Maar uh, ja, is daar wetenschappelijk iets over te zeggen? 081121 21 en Ans zit met het probleem dat ze uh, statisch is, oftewel elektrisch geladen is. Dat mensen een schok krijgen als zij iemand een hand geeft. En ze is op zoek naar een manier om dat te verminderen, maar wil ook heel graag weten hoe het komt. 0811-21. En 4 uh, uur is altijd disco tijd, zo in Nachtzuster. En in dit geval, naar aanleiding van het mooie verhaal van Duke, I Feel Love, Donna Summer. Feel Love van Donna Summer was dat. Blijf bellen, hè, naar 081121. 21. Helma, goeienacht. Hallo, Astrid, hoi. Hi. Jij vroeg iets over uh, blinde mensen die dromen, hè? Ja, klopt. Ja. Het uh, is een rare openingszin, maar ben je blind? Uh, ja. En blind geboren? Uh, ja. Weet je ook hoe dat komt? Uh, mijn oudste broer die had groeien hond en toen was oh. mijn mama zwanger van mij. Nee? Oh ja. Ja. ja dat, was, uh, dat gebeurde vaker vroeger toch? Ja, dat heeft toch heel lang geduurd voordat ze daarachter waren. Hè? Oh, oké. Okay. Ja. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Um, uh, uh, ja, we, jij weet gewoon het antwoord dan. Droom jij in beeld? Ik weet gewoon, ik weet gewoon het antwoord. Ja, je weet gewoon het verlossende antwoord. Weet... <laughs> ja. uh, nee, als, als je blind bent en je gaat dromen, dan, dan um, beleef je dat op dezelfde manier als dat je overdag wakker bent. Ja. Hè, dus er zijn overdag um, um, geen beelden van kleuren. En, en, maar er zijn overdag uh, beelden die je zelf maakt. Ja. En de beelden die je maakt, dat doe je dus door, door informatie van andere mensen. He, wolkjes zien eruit als watten. En, uh, uh, nou, zo ongeveer. En maar ja, maar dan, hoe zien watten eruit? Ja, die, die voel je wel, hè? Daar kun je ja, dan ja. wel een beeld bij maken. Ja. Nou, en, en zo droom ik dus ook. Ja. Dus als ik droom dat ik auto kan rijden... dat heb ik geschreven in een, een verhaal, in een boek wat ik geschreven heb... Oh. En dan, um, dan, uh, toen droomde ik dus dat ik auto kon rijden. Ja. En dan weet ik op dezelfde manier de weg als wanneer ik loop. Dus als ik loop heb ik een beeld van hoe de omgeving eruit ziet. Ja. Uh, zo lang moet ik lopen en dan moet ik naar rechts. Nou, en met die auto kon ik dus ook zo lang rijden en dan moet ik naar rechts. Ja. ja. En dan kon ik gas geven en toen kwam ik op de snelweg. Het is, wel, het is wel apart, want uh, waarschijnlijk als iemand blind geboren is en niet heel veel informatie heeft van buitenaf, dan zou die misschien wel een, heel, een veel logischer systeem of wegennet kunnen bedenken dan wat oh ja. we nu hebben. Ja, dat zou maar zo kunnen. Ja, dat zou maar zo kunnen. Want... Maar ik droom dus ook als ik uh, van, van trappen droom. Je droomt wel eens dat je van de trap afvalt. Zo, ja, ja. Dan is dat eenzelfde trap als wanneer ik wakker ben. Ja. Dus ik heb in mijn dromen ook geen kleuren. Maar dat is heel logisch. Alles waar je een referentiekader voor hebt, daar, daar dat, dat wordt gewoon hetzelfde. Ja, maar, maar de dingen inderdaad, zoals kleuren of. Um... Of licht. Ja. Licht ja. en donker is er ook niet, hè? Ja. Dus dat is er in mijn droom ook niet. Uh, uh, uh, beelden maken van gestaltes van mensen of hoe mensen eruit zien yeah. dat is in mijn droom hetzelfde als wanneer ik dat uh, doe als ik wakker ben hè, dus ik maak als ik een stem hoor, maak ik een beeld yeah. hè, hoe iemand eruit ziet en yeah. dat gaat in mijn droom gewoon door yeah. maar heb jij wel eens gehad dat je, dat je bij iemand ging voelen of dat iemand ging uitleggen van nee ja, ik heb uh, donker haar dat je denkt, hè? Ja, als iemand mij gaat vertellen... ik heb donker haren en groene ogen... en ik ben smal gebouwd en 1,60 meter... Ja, dus dan zeg je nee. Ik, ik onmiddellijk een beeld, meteen. Nee, maar andersom ook, dat je dan... voordat iemand dat uitlegt, een heel ander beeld hebt. Nee, meestal klopt het. Dat is oh, heel eerlijk? Ja, ja, dat is heel bijzonder. Ah. Ik weet niet of alle blinden dat hebben, maar ik heb dat in ieder geval wel. Maar bij personen uh, kun jij waarschijnlijk, doordat je daar ervaring mee hebt... een beetje inschatten van, goh, uh, de stem komt van laag... of het is een lage stem, of weet je, dat je het al een beetje goed in kunt schatten. Ja, stemmen, je kunt ook stemmen lezen. Hè. Je kan, uh, uh, als je een stem hoort, dan weet ik ook wel vaak wat voor blik er in de ogen is. Ja, ja, ja. En dat heb ik een tijdje gevraagd aan mensen, en dat klopt heel vaak. Oh ja. ja dat kan en dan kan zitten. je horen hoe iemand zich voelt, of, of wat er van binnen gebeurt. Ja. Of ja. Ja. Je. Maar, maar bijvoorbeeld een giraf, was je dan niet, wist je dan niet heel laat hoe een giraf eruit zag? Ja, nou, tot ik, tot ik in Emmen was en naar boven klom, want er is een giraf... Wat grappig trouwens. Er is een giraf die zijn neusje mag aaien, en toen had ik ineens een wildjuurtje. Wat een end, weet je? Dat is dat beest ontzettend hoog. Maar ik ben in Madure Dam, uh, heb ik de Sint-Jan bekeken. Ja, ja oh maar dat dan is, Madure ja, is handig. Madure Dam is geweldig. Ja. Maar dan nog steeds kan ik niet echt een beeld maken van hoe groot dat is. Nee. Dat, dat, dat past niet in mijn hoofd. Oh, dat dat, is, mijn dat is iets nee. wat, wat je natuurlijk ook niet, ja, grote en uh, nee. ja. Nee, dat is heel moeilijk. Of, of berglandschap uitzichten of weet je wel, dat soort dingen. Ja. Of hoe hoog is nou een flat of een domtoren? Of, nou, dat is, maar dat hoe, geen... leer, hoe leer jij hoe een giraf eruit ziet? Hoe weet je dat? Eh, tekent iemand dat voor je in een in, nou ja, het het vroeger of... Je had vroeger allemaal beesten natuurlijk, hè? En je, komt zo, je hebt dus ook wel opgezette beesten. Een knuffelbeesten, ja. En knuffelbeesten, Dan krijg je een heel raar beeld van sommige beesten, Ja. ja. <laughs> ah, ja. Leuk, hè? Ja. ja. Maar ik kan me ook dan voorstellen... want je hebt bijvoorbeeld knuffelbeesten... die helemaal niet representatief zijn. Een knuffelbeer nee. heeft vaak helemaal niet de vorm van een beer. Van een beer, nee. Dus dat zal nee. best voor verwarring gezorgd hebben, ja. Ja, maar je weet, je van kleins af aan... mensen vertellen je zoveel. Ja. En dat sla je ja. ook onbewust sla je dat op, hè? Ja. ja. En, en, en ja, een boom, ja, een boom. Maar hoe zou die takken? Hoe nou die takken? Ik ben een keer met iemand gaan lopen achteruit gaan lopen hè van hoe breed zijn die takken nou ja dan kun je een klein beetje een beeld maken oh ja. dat je voelt wat de afstand is van de boom de tot een die boom. Ja. ja nou ja gooi dan ben je er maar druk mee ook nog hè <lacht> ja het <lacht> is nog een hoop werk komt erbij kijken <lacht> ja. <lacht> Op, ja. ja want ik denk ja hoe zit dat met die takken dan nou, kijk even maar jij ja, moet het allemaal gaan voelen en lopen en uh, toestanden ja oké okay. ja. Nou, dankjewel. Ja, het lijkt me duidelijk. is de vraag van Patrick beantwoord. Kunnen we ook weer afstrepen? Ja, hè? nou, gelukkig maar. Ja, Fijn dat je er ja. even was. Dankjewel. Ik wens je een fijne nacht. Hè? Dank je. Dag Helma. Okay. Hoi. Doeg. Hoi. Ik vind het zo leuk. Ik belde net met Ton van de chat. Helemaal op de Caraïbe. En ik bel nu met Ron van de chat. Helemaal in Japan. Hallo, Hallo Ron. Hey, ja, Eigenlijk hadden jullie gewoon, als Ton de vraag op de chat had gesteld, had jij het antwoord op de chat kunnen geven, hadden we, jullie, uh, hadden we gewoon tien uh, minuten stilte uit kunnen zenden. Ja, mooi hè? Nee, <laughs> ik ben blij uh, dat je er bent. Uh, als je het ook nog eens over de wereld om wil hebben. Ja. Maar... Hoe is het in Japan? Nog steeds waarom? Oh. <laughs> maar Maar wordt volgende week beter. <laughs> dat is oh, gelukkig. Ja, wat, ja, wat wilde je wat zeggen het, op het verhaal? Ja. Uh, wat wilde je zeggen? Want Tom die, Tom, die had terecht, die, denk, al die staatsschulden, waar komt al dat geld vandaan? Nou, allereerst, al het geld is echt geld. Oh. Uh, ja, al het, uh, jij, krijgt, jij krijgt je salaris waarschijnlijk via je bankrekening uh, geboekt. Maar als je dan naar een apparaat loopt, dan kun je er echt geld uitsleuren. Toch? Ja, meestal dus, wel. En, en ja. dat geldt vooral die landen ook. Alleen blijft een groot deel van het geld, het blijft wel giraal geld. Ja. En, maar, maar, maar al het geld is echt. Want als, als, als geld niet meer echt is, kan je er niks mee namelijk. Nee. En men heeft het wel eens over, over, over al die puskoersen en zo. En, het is echt geld. Mensen hebben echt geld betaald om een aandeel te kopen. En dat aandeel omhoog gaat, betekent dus dat mensen meer geld verliezen. Voor... Ja, maar, maar, maar als iedereen schuld heeft, waar is al dat geld dan? In, in andere schuld. Ja, dat um, ja. Ja, ja, ja, ja, is gemeen, hè. Maar um, niet-economen praten altijd over schuld. Ja. Tegenover die schuld staan ook heel veel voordelingen. Dus Nederland heeft 400 dat is het 450 miljard of zo schuld. Ja. Maar Nederland heeft nog veel meer vorderingen. Ja, dus, dus Nederland betaalt uh, alles bij elkaar nu rond de 150 miljard aan Griekenland. Ja. Die 150 miljard, die staat op de balans als vordering. En als je, als, als je nou uitgaat van echt geld, en los van of iedereen betaalt wat hij moet betalen, dat moet je even in het aarde, maar alles wat je uitgeeft, ja. daar komt in principe weer wat voor terug. Ja, ja precies. Als, ja, dat als, is... je als bedrijf bekijkt, als je meer uitgeeft dan je het verkoopt, ja. dan ga je failliet. Ja. Dan kun je je schulden niet meer betalen. Ja. Maar iedere, iedere schuld, daar staat een vordering tegenover. Dus ja. die 400, 500 jaar schuld is niet, is, niet, is niet goed, maar. Daar staan heel veel voorderingen tegenover, maar dat zijn deels onzekere vorderingen. Ja, nee, dat snap ik. Maar dan hebben we een schuld. Maar bij wie? Je klinkt heel zacht Ik ga even een woordje doen. Ja, ik moet helemaal naar Japan, joh. Ja, ik moet je wel harder. Ik zou wel even synchroon typen op de chat. Dus... Ja, dan loop ik geen twee minuten achter. Oh nee. Maar dan hebben we een schuld. <laughs> maar bij wie? Je hebt... je hebt een schuld aan alle mensen die je. Uh... Waar je geleend hebt. Ja. Maar bij wie een bij staatsschuld? Bij wie leen je dan? Uh, wel eens van een obligatieschuld? Ja. Nou. Is de, wordt daar je staatsschuld mee afgemeten? Je weet, het is heel erg dat ik het dat niet is, weet, maar ik weet het gewoon niet. Dat is je staatsschuld. De staat wil iets financieren, die wil ze zo financieren... omdat ze meer uit willen geven dan ze binnenkrijgen op enig moment. Ja, ja. En dan geven ze obligaties uit. En obligaties heten een hele veilige belegging. En waarom heb je nou een eurocrisis? Omdat oh, staatsobligaties van Griekenland uh, niet meer zo veilig zijn... Nee, ja, dan, dan, dan nu kunnen we nog heel lang inderdaad erover praten. Hè? Maar ik zoek eventjes, want Ton die, uh, die zit natuurlijk naar jou te luisteren en ondertussen te chatten. Ja. ja, die zegt, ja, Ron, maar hoe kan je nou geld uitlenen met vorderingen? Maar dan wordt het allemaal een beetje ingewikkeld als we dat over zeg jij, ja, dat kan nog heel zin je kan doen. Je kan geld uitlenen wat je niet hebt. Uh, mm, dat is wel aardig. Nou, de stelling is niet goed. <laughs> je leent namelijk geen geld uit wat je niet hebt. En uh, sterker nog... al dat geld... Nou, laten wij van Griekenland nemen. Want dat is wel actueel natuurlijk. Uh, Nederland leent helemaal geen geld aan Griekenland. De ECB ja. en het IMF geven geld. Ja. Echt geld aan Griekenland. En het enige wat Nederland doet... en alle andere Europese landen... is zeggen van... als het geld niet terugkomt... Ja. gaan wij... Dat betalen ja. ze, geven garanties af. Er, er is, denk ik, nog geen euro naar Griekenland gegaan vanuit Nederland. Nee, maar wacht maar. Ja, nou ja, wachten jullie maar. Ik ben geen Nederlands belastingplichtige meer. Het dus... ja, zit, zit lekker in Japan ons heel hard uit te lachen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee want Japan heeft veel grotere problemen. Ik hou ja, mijn portie ook wel, maar ja, ik Ja, in Japan is nou goed. Nou, ik, uh, ik hoop in ieder geval dat het ton een beetje duidelijk is. Ik ben alweer afgehaakt, want ik ga me... Toevallig dat ik deze week mijn schoolboek aan het uitzoeken ben, dus ik pak de economie er nog maar eens even bij. Maar dankjewel dat je er even was. Ja, graag gedaan, altijd. Oké, okay, tot de volgende keer, hè? voorzichtig daar in Japan. Okay. Doe ik. Dag Ron. Dankjewel. Voor Dag. Doei. Blijf bellen hè? 0800 1121.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 Tokio van Grupo, Sportivo en daarvoor Alphaville en uh, Big in Japan. 0800 zeg ik gewoon nog maar een keertje. Want dat is het nummer dat je kunt bellen met antwoorden. Maar natuurlijk ook met nieuwe vragen. 0800 1121. Uh, mevrouw Deleman. Ja. Hallo. Met, met Ligia Tijdeman. Dag. Um, ik wil vertellen over uh, de baby. Ja. Twee weken oud was en naar mijn man lachte. Ja. En daar was ik heel jaloers om, want als ik boven de wieg ging, dan begon hij zuigbewegingen te maken. En ja. als mijn man erboven hing, dan begon hij te lachen. Ja. En dat heb ik aan de huisarts verteld. En de huisarts zei: Dat kan helemaal niet. Nee, maar want... <laughs> dat zeggen ze dan, hè? Lachsluipjes. Ja, want het ja. kind lacht pas met zes weken. Ja, ja. Maar ja, hij deed het toch wel, hè? Uh, hij deed het absoluut. En ik ben, ik ben er zelf eigenlijk van overtuigd. Uh, vooral omdat hij die zuigbewegingen maakte. Als ik boven de wie ging... Ja. En als mijn man erboven kwam... dan... Uh, begon hij te glimlachen. Ja. <laughs> dus, uh, maar ja, volgens de geleerde. En uh, volgens de huisarts ging dat dus niet pas na zes weken. Ja. En uh, ik heb dat toen in boeken opgezocht. En daar bleek ook uit dat pas na zes weken een kindje begint te lachen. Ja, ja. Voor die tijd zijn het uh, lachstuipjes. Ja. Ja. Dus ja, maar wat dat... is dan een lachstuipje? Een lachstuipje. Zeggen ze dan. Ja. Ja, oké. Okay. Dus, ja. dus zo staat het in de boeken en dat ja. zei de huisarts ook. Ja. Maar goed, wij hadden natuurlijk hele voorlijke kinderen. Pardon? Dat wij hele snelle kinderen hadden. Ja, ja, ja. absoluut. Ja, dat is, maar dat is altijd zo. Ik denk van ja, kinderen, ja, ja, kinderen lopen, lopen met uh, een jaar. Maar, maar die van mij, nou, dat is een slecht voorbeeld... want die van mij zijn heel langzaam het lopen. Maar je denkt natuurlijk van ja, de kinderen die lachen... maar lachen pas met zes weken, maar die van mij was al met twee weken. Precies, want hij reageerde ook echt op ja. uh, dingen die hij boven zijn wieg zag. Ja. Nou ja, dan komt toch niet automatisch dat stuipje. ja. Denk nou, ik, ik denk maar het ook goed, niet. Maar in de boeken ja. staat dat het pas met zes weken is. Ja. En volgens de huisarts ook. En hoe oud is dit kleine jongetje nu? Hoe oud hij nu is? Ja. 41. <laughs> en, en heeft hij nog wel slagstuipjes? Die heeft hij heel veel, ja. Ja, gelukkig. Dat is, het is een vrolijk mens geworden. Nou, bedankt ja. voor de bijdrage. Oké, okay, alstublieft. Goeienacht. Dag. Dag. Hans. Hans. Hallo. Hallo. We hebben een, een redelijke verbinding zo Kun je mij verstaan? Nou, kan je wel verstaan, maar je klinkt alsof je in het badhokje staat. Oké, okay, dan kom ik. Ja, ik zit in het badhokje. <laughs> nee, nee, nee, valt mij hoor. Ik had een hele, hele korte uh, advies aan, uh, aan mensen die uh, op dat moment bij. Iemand zijn die uh, in coma ligt of uh, wat dan ook uh, regel wat buiten bewustzijn is. Ja. Uh, ik ga je daar een voorbeeld van geven. Mijn huidige echtgenote, dat was toen nog mijn vriendin. Die kwam bij mij logeren en die bleef s'nachts slapen. En onder een geeft uh, een gast een bril van ik ben verstoken midden in de nacht. En ik had z'n onzin, ga maar niet zo in doen. En uiteindelijk, een minuut later, zegt ze: Ik ben gestoken door een west. om het verhaal kort te maken, een tien minuten later stond de kamer helemaal vol met een medische apparatuur. En een ambulance van medewerkers ging weer te hulp. En het was het dus dicht uit. Uh, in ieder geval, zij was in coma gegaan. Van een west? Uh, ja, door een west gestegen. Oh, ja. Yeah. Dus het bleek dat zij dodelijk allergisch was voor en bestegen Nou, in ieder geval, daar zijn ze drie uur aan het werk geweest om daar weer, zoals dat dan uh, zo leuk kan eten licht uh, in, het, uh, in het leven te krijgen. En na afloop zijn ze, ja, weet je wat nodig was? Ik heb alles waar ik om ging, heb ik, heb ik gehoord toen ze ergens over haar bloeddruk en de hartslag hadden. ik dacht ze, ja, ik heb altijd al een hele lage bloeddruk gehad en mijn hartslag is nooit zo acht. <laughs> En eh, alleen ze kon dus niks doen. Ze had een heel rustig gevoel. Uh, ze beschreef het zelf als... Uh, ja, wel lekker licht. En uh, zoiets van... Nou, als dit het is, vind ik wel prima. Leuk, prima. Wat oh. gebeurde. Oh. Maar, had ook zoiets van... Jongens, geef uit... Als je moment uh, De erfenis al aan het verdelen bent boven iemand... Ja. Men hoort het wel. op. op ja. als je uh, robbel halen En ik heb dat vaker gehoord. Nou, zij kan het perfect beschrijven. En ik heb daar uh, inderdaad uh, de waarschuwing van. Joh, wacht daar even mee. Met, ja. met uh, dat soort verhalen. Doe het maar ergens anders, even op de gang. Ja, ja, ja. Ja, maar in, in haar geval is dat allemaal goed gegaan? Eh, uh, ja. Zei, maar, uh, ik wil dat, jaar, uh, wat zeg ik? Wat zeg Sorry. Maar heeft zij echt voorbeelden van. Uh, ja, ik hoorde jullie dit zeggen en ik hoorde jullie dat zeggen? Ja. Wow. Nou, helemaal. Uh, ja, helemaal. Ja, het zou te ver gaan om al die voorbeelden op te noemen, maar ze, ze kon het uh, uit een groot gedeelte kon ze letterlijk uh, reproduceren. Ja. Ja. En nu na elf jaar kuren. Uh, Wij wonen nu een aantal jaren in Hongarije en uh, daar hebben we aardig wat westen. Ja. Nou, er is in het begin flink benauwd van geweest. Ja. Maar inmiddels twee keer gestoken en elk jaar kuren heeft toch de rug afgeworpen. Want uh, ja, ze, ze krijgen gewoon op tafel ervan, maar ze overleeft het in ieder geval. En wat, wat, voor, wat voor kuur doe je dan? Wat voor Dan kuur? ga je dus wekelijks naar het ziekenhuis en dan krijg je een miljoenste deel uh, wespengif ingestoken. Ingest, uh, Echt waar? Jeetje. Ja, ja, ja. ja. En dan uh, ja, het begint met twee miljoenste en uiteindelijk 1 miljoenste. En het bizarre was, ik bracht haar dan over naar, uh, naar het ziekenhuis. Ja. En dan pikte ik uh, uiteraard naar de end op. En dan leek het net alsof die pillen van haar een soort giftpuntjes geworden waren. En dat was verschrikkelijk. En dat de eerste jaren heeft ze vreselijk was wasser gehad. En dan was ze werkelijk een bars Maar, ja, dat was als gevolg dat ze zich gewoon vrij kon bewegen. En uh, dat was het belangrijkste. Ja. Jeetje, ja, dan denk ik uh, iedere keer als je een wesp ziet, dan uh, denk je ook even van: uh, mag het winter zijn? Ja. ja. Maar ja, er zijn, het kan iedereen overkomen. En als je dus met die benadering niet kan leven, dan schrik je uit een wespje, je kan er dan dood gaan. Ja, dat kan je aan leven ook gaan Ja. Maar waarom wonen jullie in Hongarije? Waarom? Ja. Um, ja, dat is een te lang verhaal als dit. Oh. Maar ik vond er kort wat meer. Ik was de, de drukte en de stress van uh, Nederlandse Ja. En Nederland zat toen in, in een opgaande lijn. Uh, het Oostblok ging open. En uh, ik, ik zag daar mogelijkheden om mijn werk als fotograaf uh, daarvoor te zetten, maar iets anders te gaan doen in de fotografie. Ik, ik fotografeer panorama's met een mast van 20 meter. We hadden alleen pech. We hadden precies de crisis tegen. Um, dat betekent dat de crisis die jullie daar in Nederland ervaren, die is hier ongeveer, tien keer zo Ja. Dus dat betekent dat we uh, uh, hier flinke klappen gehad hebben. Ja. En, uh, maar dat, dat, dat valt er zo verder mee. De mensen Het klinkt als negatieve, maar ook positieve kanten. En de winter komt ja, eraan, hè? Dus de wespen die uh, ja. leggen het loodje. Om hem maar weer een draaier te geven. Ja. <laughs> ja. Dat is ook zielig hoor, want die wespen zitten ook tegen elkaar. Van, ja, als, als het winter wordt en je, en je bent aan het... Er uh, zitten die wespen ook van als het, uh, en, en, en je bevriest... Dan moet je niet over elkaar gaan zitten zoomen, want dat hoor je gewoon. Zo zitten ze dat ook een beetje met elkaar te bespreken natuurlijk. Goed, ja, ik eh, draaf kops. hier een beetje door. Ik hoor het al. Nou, bedankt Hans. Oké. Okay. Voor de tip. Succes. Oké, okay, hoi. Jo, okay, Doeg. Um, even kijken. Ben. Ja, hallo. Daar ben ik dan nou weer. Hallo Ben. Daar ben je. Ik vraag me af hoe die date voor jou is verlopen in, in de Koekstad. <laughs> Oh, ik was net weer een beetje vergeten. Oh. Ja, nee, de, de afspraak is nog niet gemaakt met uh, de luisteraar die graag ik keer af wilde spreken. Ik ja, denk ja, er want, nog even over na. Want ik geloof niet dat je een jaloerse man hebt, of al? Nee. Nee. Nee, heeft u ook geen reden toe, hoor. Maar mijn vraag is, uh, ja. ik vraag me altijd af. Ik heb vroeger in Indonesië gewoond. Ja. En uh, er ging de zon in het half halfgrond veel Eerder onder dan eigenlijk hier in het noordelijke halfrond. Want als wij hier in de zomer in augustus zitten, zitten we in het midden van de zomer. en dan is de zon nog aanwezig tot zeker 11 uur, half 12. Ja. En dan vraag ik me af in Indonesië was het om 6 uur al donker. Oh, echt? Ja. Oh. En ik bedoel, misschien kan het wel van de lijn van de zon zijn, maar ik bedoel. de zon gaat van het oosten naar het westen. Ja. Dus hoe kunnen we dan praten over een belichting over het noordelijk halfrond en het zuidelijke halfrond? Dat is ook zo... ja, zo, zo, zo, uh... We zouden eigenlijk een oostelijk en een westelijk halfrond moeten hebben. Ja, eigenlijk wel, ja. Hmm. Maar misschien kan een wiskundige of een natuurkundige dit antwoord geven. Oh ja, maar dus dit is echt iets wat mensen weten. Geografische dingen vinden zoveel mensen leuk, dus vast iemand die dat... Uh... Die dat kan uitleggen via Nou, ja. oh, Je hebt alle van die professoren die niet uh, kunnen slapen. Hè? Ja, de, die zijn er altijd. Wat um, um, uh, ja, dan wordt er op de chat wordt meteen gemopperd over de wintertijd en de zomertijd. Maar dan vind ik nog zes uur, ook in de zomer, bij ons in de zomertijd. Dan is zes uur nog vroeg, natuurlijk. Ja. Um, uh, ben? Ja? Wat deed je in Indonesië? Wat ik deed. Ja. Nou, ik ben daar eigenlijk geboren en uh, ben ik zo opgetogen. Mijn vader, of althans mijn opa was. Er, ah. Die een, uh, hoe noem je dat, zo'n plantage bezitten. Oh. En dat is zo bekend dat veel Nederlanders daar in Indonesië hebben gezeten. Ja. En uh, hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? Was ik tien jaar. En hoe was dat? Weet je dat nog? Dat weet ik zeker nog wel, ja. Hoe was het? Nou, ik werd eigenlijk uh, ja, op, op de boot gestuurd naar Nederland. En... Uh, ja, maar meer kan ik herinneren, mijn uh, Indonesische tijd daar. Ja. dat ik een hele mooie tijd heb gehad. Ja. En uh, vooral het eten hè, dat is het beste eten van de aarde. De voedsel die ze daar produceren met, met al hun kruiden en, en nou ja, uh, misschien heb je wel wat gezien van Indonesië. Het hele mysterieuze, de, de, de, de gebeurtenissen, het verhaal achter Indonesië. Het ontstaan toen de Nederlanders daar weggingen, uh, het onafhankelijke van Sukarno ging. Die werd toen dus als president uh, gekozen door de Japanners. Ja. En uh, nou ja, dat was toen nog een hele mooie tijd volgens mij. En toen Suharto kwam, was het meer eigenlijk een, een, ja, een hele corrupte bende die aan de gang is. Ja. Maar dat zijn, dat zijn er niet. Uh, um... Herinneringen van jou, van... want ben je nog wel eens terug geweest? Nee, dat is altijd mijn wens geweest. Maar ja, dat zijn financiële zaken zo ontwerp. Die... Oh, ja. Ah ja, dat is jammer. Ja. Ja. Nou ja, dan ga ik in ieder geval vannacht even je, een, uh, je vraag proberen te beantwoorden. Ja, ik had ook een suggestie voor een nieuwe tune voor uh, Nachtwissel. Oh jee, ja. Dat is van Harry Nielsen van Everybody is Talking. Zou je die kunnen draaien? <laughs> Dat is zo'n mooi liedje. Hè? Oh, dan moet ik heel even zoeken of die er wel in staat. Ik Harry wel. Nielsen? Die is, die is laatst nog gedraaid op radio. Oh, dan moet, die, dan moet die erin staan. Everybody is talking. Dat klinkt wel inderdaad als een toepasselijk nummer. Ja, dat is allemaal grote wens vervullen. Ja, ik moet er eigenlijk niet aan beginnen. Want dan gaat straks iedereen platen aanvragen. En dan wordt het natuurlijk helemaal niet meer nee, maar het principe van er vraag en antwoord. tune kunnen zijn. Ja, maar ik wil de... helemaal geen nieuwe tune. Vind je, vind je ook Nachtzuster niet leuk? Van doe maar. Nou, nee, ik vind het. Eh, echt? Een plakvloers. Uh, nou. Echt Nederlands, hè? Ik vind, het helemaal, ik vind het helemaal ontluisterend om te horen dat mensen het niet leuk vinden. Omdat ik iedere week iedere week als ik begin denk ik: hé, lekker, doe maar, Nachtzuster. Ja, maar iedere programma hebben een nieuwe tune of, of, of een nieuwe achtergrond. En jullie blijven in het oude steken. Ja, in het oude steken, we zijn pas een jaar bezig. Oh ja. <laughs> oh ja, zegt hij. Ik zit even te zoeken hoor, ik kan hem niet vinden. Ja, het is Harry Nelson of Harry Nielsen? Oh. Is dat de broers van Willy Nelson? <laughs> oh, wacht hier. Kijk, ik heb hem. Ik heb hem hoor. Ja? Ja. Fijn. Nou, en dan ondertussen moeten mensen bellen naar 0800 als ze weten waarom de zon in Indonesië eerder ondergaat. Ja. Dankjewel hoor. Oké, okay, jij bedankt Ben. Dag. Dag.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 Ja, en uh, dat was inderdaad speciaal dan heel eventjes uh, uh, voor Ben die het zo graag uh, wilde horen, Harry, N Harry Nielsen. En um, het liedje uit, uit de film trouwens, Midnight Cowboy uit 1969 alweer. Everybody's talking 081121 als je een van die mensen wil zijn die aan het praten is. Dus even kijken of ik, uh, want ik, ik wilde nog even proberen. Om, de, om onze beveiliging te bellen. Ik ben heel erg slecht verstaan. Oh, sorry. Hallo, is het Stefan? Ja. Hi, Stefan, met Astrid. Je, je bent nu op Radio 1, dat je het weet. Oh, oké. Okay. En nog niet live, hè? Jawel. Nee, ja, nee, we nemen het op en dan gaan we het knippen... en dan zenden we het over. Daar hebben we toch allemaal geen tijd voor, Stefan? <laughs> <laughs> nee, ik had even een vraagje, want ja. het ging hier uh, eigenlijk al, al uh, de uren geleden... ging het uh, over stof... En toen belde Ed en die zei dat in ieder groot gebouw... is altijd um, uh, uh, een storingsdienst aanwezig... voor het geval dat er iets met, uh, met de stoftoestanden uh, uh, in een gebouw gebeurt. Om het heel logisch uit te leggen. Ja, nou, nou mocht er hier altijd wat zijn qua, qua, qua, qua storingen... of maakt je uit met wat er heen, waterpiketdiensten. Piketdiensten? Ja, en dan kunnen wij bellen en die kunnen dan vervolgens komen... en die kunnen echt alles... Uh... Maken, fixen en nog andere firma's opbellen om, uh, om hulp. Oké, okay, dus als er hier iets gebeurt op welk gebied dan ook, dan bellen we gewoon, eigenlijk gewoon standaard jou. Ja. En dan bel jij iemand uit zijn bed. Ja. Oh, dat en komt wel heb je dat ooit moeten doen? Uh, weinig. <laughs> dat is een nee. Oké, okay. nee, dan weten we het even. Want die, ja, Ed beweerde dat er ergens in dit gebouw iemand van een storingsdienst zat. Ik denk, het zat er niet waar. Er zit toch niet iemand in de gaten te houden of wij wel genoeg lucht in de studio hebben? Nee hoor, nee, nee. nee. Wij nee. hebben het wel uh, vrede week toch uh, toevallig gehad? Ja. Was, na was namelijk, hadden ze wat drinken gemorst over, uh, over een uh, ja, belangrijke moederbord of weet ik veel wat. Oh. En toen uh, waren ze bang voor storingen en... Toen hebben ze ook echt iemand uh, bij moeten halen. En uh, toen hebben ze uh, iemand echt uit hun bed gebeld. Oh. Maar het komt weinig voor. Maar toen moest jij iemand uit, hun uit zijn bed bellen. omdat ze koffie gemorst hadden of drink hadden gemorst. en bang waren dat er misschien. Sto dat, dus dan moet jij. Hallo, Stefan, nu spreek ik met de beveiliging van uh, studio van uh, Radio 1. Uh, ja, uh, ze, hebben, ze hebben iets gemorst. En... <laughs> Nou ja, wat het, wat het is, is al dat als er kortsluiting komt en dat, en dat, dan kan het doorgaan verder in het apparatuur dan dat het de schade op dat moment is. Ja. Dus en aangezien er het toch wel van een paar ton uh, misschien een apparatuur uh, zit. Ja, oké. Okay. Ik hoor het al. Ik hoor het al. Jij begreep het wel in degene die je belde ook. Nou, gelukkig. Mooi hè? Nee, ja. En hey, uh, zijn wij nu de enige in het gebouw of zijn er al mensen in het gebouw? Nee, je begint uh, nu al langzaam. Uh... Mensen binnengekomen. Eerlijk, om kwart voor vijf? Ja, dan ja, is vandaag een groot kinderprogramma wat uh, gaat beginnen. BCT Zo. Oh. Bloed, zweet en tranen. Maar er zitten toch niet nu al ouders met kinderen op de bankjes te wachten? Hè? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar ze gaan het opbouwen. Oh, oké. Okay. Nou, dan, dan laat ik je snel weer aan je werk. Dankjewel, hey, dank je wel, Stefan. Hé, dank je. 0811 21 voor alle uw vragen waar ik de beveiliging voor kan bellen. Um, eens even kijken, Harry. Ja. Hallo. Ik heb begrepen dat, uh, want Ron heeft al een uh, poging gedaan om mij duidelijk te maken hoe het zit met alle schulden en toestanden, maar dat jij echt in Jip en Janneke taal kunt praten. Ja, nou uh, Astrid, ik zal je vertellen, te ik zal het verhaal nog duisterder maken. Ja. Ik zal het hier niet te helder maar het wordt donker. Maar ik, uh, ik zal je vertellen hoe de Grieken hun problemen oplossen. Oh. Er was een Hollander, ja. die komt in een Griekse hotel in het dorpje en die bestelt een kamer. Vraagt hoe duur het is, 100 dollar. Hij legt 100 dollar op het bureau. En dan zegt hij: Mag ik de kamer eerst even zien? Ja. Ze gaan samen naar boven toe. En ondertussen komt de bakker dat tegenover komt binnen. En daar heeft de hotelier nou een schuld van 100 euro aan. Dus de bakker zit die 100 euro die pakt die. En die neemt hij mee. Het is dus betaald. De bakker gaat naar de wijnhandelaar. De wijnhandelaar die zegt: Oh, krijgt die 100 euro van de bakker? En de wijnhandelaar gaat naar de slager en geeft de slager zijn 100 euro aan wie die dat schulden was. Ja. De slager, ik zal het verhaal kort maken, de slager die gaat naar de publieke vrouw aan wie die 100 euro schulden was. Ja, want en... het logisch in ieder verhaal over schulden is altijd een publieke vrouw. Ja, ja oh, dat is het niet. Ja. De publieke vrouw die, stelt, die krijgt 100 euro, die snelt naar het hotel waar ze net een kamertuurt heeft en gelooft <laughs> dat ze 100 euro zou halen, slecht 100 euro op het bureau. En ze vertrekt en dan komt de hotelier met de Hollander naar beneden toe. En de Hollander ziet zijn 100 euro liggen die pakt hij op. En zegt tegen de hotelier, ja, de kaart is toch niet naar mijn zin. Ik vertrek. En zo is het probleem opgelost voor een hele hoop Grieken. Ja. Ja? Maar hoe kan dat nou? Ja, dat vraag ik me. Dat is een vraag. Oh, wacht even. Nee, de hotel, hotel, hotelier of de... Nou, de eigenaar van het hotel is nu de pineut, want die, uh, is zonder dat hij het weet 100 euro kwijt? Nee. Wel? Nou, hij heeft niet, die hotelier heeft niks betaald. De nee, maar die, hotel, uh, die, die hotelier. Hotel, die eigenaar van het hotel moet toch 100 euro van de publieke vrouw krijgen? Ja, dat heeft hij gehad. Ja, dat weet hij helemaal niet eens. Nou ja, dat weet je. Dat, dat, dat, nou, hij ziet net een gelegenheid. Dat heeft hij wel de, gehad, of, ja. Dus ja, het maar het probleem is dus dat hij wel die kamers... dat hij kost heeft, want hij moet straks die kamers schoonmaken... van die publieke vrouw, want het moet natuurlijk de lakens verschoond worden. Jawel, maar dat en dan de heeft de... hij die 100 euro nodig om de, om de werkster... Uh... Nou, dan krijgt die werkster die 100 euro... en die snelt daar naar de vroedvrouw. En de vroedvrouw snelt naar de dokter. En dan... <laughs> <laughs> dan gaan we weer opnieuw beginnen. Oh, het is me allemaal niet duidelijker geworden... Niet duidelijker? Nee. Nee, dat dacht ik al. Ja, daar was je al bang voor. Ja. Dat was het een beetje. Maar ja, de Grieken hebben een probleem opgelost. Ja, dat wel. Nou, dat is in ieder geval... Ja, nou, daar ben ik blij mee. Ja, maar u hij zit natuurlijk nog met het probleem. Ja, maar daar ga ik dan de hele vrijdag over nadenken. Dan ga ik het uittekenen. Dan ga ik het hele cirkeltje ga ik, uh, ik poppetjes tekenen. En dan, uh, dan kom ik er uiteindelijk wel weer uit. Ja, ja. Maar ja ik ben benieuwd. <laughs> zeg bedankt, Harry. Ja, graag. Dag, Astrid. Oké, okay. ja. <laughs> dag. 0800-1121, dat is het nummer dat je kunt bellen met uh, vragen, maar natuurlijk ook met antwoorden. Ik zal eens heel even kijken welke vragen er nog niet beantwoord zijn. Um, ze hebben, ja, Ans die zit nog steeds met het probleem dat ze elektrisch geladen is en dat ze niet weet uh, wat ze eraan kan doen. Maar ook dat ze zich afvraagt of andere mensen daar nou ook last van hebben. 0800-1121, als je daar iets over over wilt zeggen. Uh, ja, Het lachstuipje van de baby, daar ga ik nu een krulletje doorzetten, want volgens mij is het duidelijk dat gewone baby's die lachen na zes weken, maar het kleinkindje van Duke lachte overduidelijk na twee weken al. Dat Die conclusie kunnen we duidelijk trekken. Uh, ben, die belde zojuist, die wil heel graag weten hoe het kan dat de zon eerder ondergaat in Indonesië dan, uh, dan hier. En dan houden we al rekening met de zomertijd en de wintertijd, maar dan nog is het is het, uh, is het uh, ja, rond een uur of zes daar donker. En Ben wil graag weten hoe dat kan. En die had trouwens ook nog een vraag over waarom we het zuidelijk en uh, uh, noordelijk halfrond noemen en niet oostelijk en westelijk halfrond. Vond ik een goede vraag. 081121, als je daar iets uh, over kunt bijdragen. En Leo belde die ooit een uh, bijna doodervaring had en uh, ja toen erachter kwam dat hij eigenlijk niks meemaakte. Hij kende wel de verhalen over de tunnels... met aan het einde dan licht en dat soort dingen. Maar maakte zelf helemaal niets mee. Zijn er meer mensen die daar ervaring mee hebben... of die mensen kennen die daar ervaring mee hebben? En toen hij dan bijkwam, hij heeft nog in coma gelegen... toen hij bijkwam, gedroeg hij zich bijzonder grof, zegt hij... tegen juist mensen die hem heel dierbaar waren. En hij is heel benieuwd of er mensen zijn die dat herkennen... en die weten hoe zoiets kan. 0800 1121 en verder kun je uh, mailen ook als je wil naar nachtzuster omroep, als je er niet door kunt komen. Gerrit, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. We kennen elkaar nog een beetje, geloof ik, van vroeger. Nee. Ja, nou ja, ik, ik heb wel de vragen gesteld. Uh, oh, die Gerrit. Ja, oh, over, jee. over die voetballen en nou. ging de, die ging naartoe toen over. Nou, nou krijgen we het hoor. Ja, ik heb nou een andere vraag. Ja. Daar zit ik al heel lang mee. Oh. Elk soort fruit <laughs> en elk vlees wordt ingespoten door gif. Ja. Het vlees ook wordt ook ingespoten door ik gif. Ik zeg ja, maar dat is meer om het verhaal gaande te houden, ja? Ja. Maar nou is de vraag, wat doet het met ons lichaam? Volgens mij heb je deze vraag al eens gesteld. Ik niet. Jij niet? Ja. Nee, ik kan me ik, niet voorstellen dat iemand anders precies dezelfde vraag gesteld oh God, heeft. Oh, dat weet ik helemaal niet. Ja, en volks... ik luister toch bijna elke week. Nou, wat een toestand. Ja, wat is het, wat gaat er het met, het, met je lichaam? Want ik hoorde vorige week een, een. Ik weet bijna zeker dat je deze vraag al een keer gesteld hebt. Eerlijk waar? Ja. Het moet oh, ook niet wat... gekker worden, hè? Nou, word ik, word ik dan zo oud? Ik denk dat dat het is. Ik denk dat als je te veel met gif ingespoten fruit eet. Ja, een vlees. Een ja, vlees, dan ga je naar nachtprogramma's bellen. En dan stel je twee keer. Nee, ik weet. Het, het, het zou te toevallig zijn als iemand anders precies dezelfde vraag. Maar deze vraag hebben we toen behandeld. En er, oh, uh, maar wel? wat was het antwoord? Hè? Dat is nu. Uh... Ja, ja. Want daar, daar draait het natuurlijk allemaal om. Dat ja, er ook antwoorden daarvan, worden ja. gegeven in dit programma. Dat weet ik absoluut niet. Ik weet het ook niet meer. Ik weet wel nee. dat, het, dat, er mensen dat er veel mensen waren die belden om te zeggen dat. Uh, dat er weinig, uh, uh, weinig van die gifstoffen daadwerkelijk in de voedingsmiddelen terechtkwamen, ja. en dat als dat zo was dat we er tegen konden, dus dat er eigenlijk niet eens, op... maar ja. Uh... Maar ja, ik heb vorige week een filmpje gezien over een, een documentaire op, ja. op de tv, ja. en dat het fruit uh, helemaal niet zo goed is voor ons. Oh. Ja. Wat was dat voor documentaire? Die was ja. zeker, zeker een documentaire dat gefinancierd ging... ja, door de snoepfabriek. Ging ja dat ging ook over over over over, over waren vleeswaren en, en etenswaren en dat wij op een gegeven moment alles maar eten alles wat ingespoten anders dan zou alles gaan gaan uh, zou alle fruit doodgaan en dan zou we helemaal niks meer overhouden want als je dan, als je een peer koopt ik heb vorige week een peer gekocht en die waren zo hartstikke kei die kwamen uit de diepvries minder meer ja en binnen een, binnen een paar dagen was hij was weer ontdooid. Maar dat was niet nu ontdooid, dat was wat was gif dat ging werken. Ja. En uh, toen werd die peer die werd weer helemaal zacht en, uh, en dan werd die zogenaamd lekker. Mm. Maar, dat, maar daar gaat het helemaal niet om, het gaat, het gaat er wel om. Wat wij, als wij die peer eten of een appel eten, of dru vooral druiven, uit druiven zit heel veel uh, rotzooi. Dat, wat doet dat met ons lichaam? Gaan wij, er uh, de eerder op dood? Uh, gaat er wat gebeuren? Worden we eerder ziek? Bepaalde mensen, niet iedereen, maar dat bepaalde mensen die daar op een gegeven moment uh, uh, uh, een probleem mee krijgen. Nou, um, uh, uh, volgens mij gaan we, ja, nou ja, nee, maar dit, dit, dit, we gaan nu dezelfde discussie weer voeren als uh, oh, ja, een paar ja, weken ik weet, geleden. Ik weet het niet, hoor. Als een paar... Af en van is er helemaal niet op uh, aan begonnen. Ja, nee, maar het is grappig. dat ik, ik word nu helemaal afgeleid omdat je over die peren begint. Want we hebben twee weken geleden een vraag over harde peren gehad. Ja, over die peren. En dat was op de tv. <laughs> en dat die peren op een gegeven moment binnen, binnen twee of drie dagen zacht zijn. <laughs> ja. Ja, dat, dat komt, dat komt omdat, omdat dat gif eruit komt. Nee, wel, nee dat hangt van de peren af. Nee, en het pieren... moment van plukken, dat weet ik allemaal nog, want dat is ja. twee weken geleden, dat is allemaal nog uh, in mijn korte termijn geheugen. Ja, maar, maar, maar, die, maar, die, maar die peren die worden ingespoten. Nee joh. En, en appels, ja. Nee joh. Nou, vraag maar, ga, ga, maar eens, uh, ga maar eens naar vragen hoe dat zit met, die, met de fruit. Nee, maar fruit wordt niet ingespoten met gif, maar het wordt wel bespoten met gif tegen de beestjes, want anders krijg je allemaal plekken in je appels. Ja, ik, ik, Nee, dat zeg je, maar je wel. Dat, maar dat, direct, dat, dat trekt er doorheen. Je trekt door het velletje heen. Ja, nou. Daar gaat het om. Ja. Het gaat niet als een mens spuiten. Maar dat, dat gaat niet, dat kan niet. Je kunt niet elke peer inspuiten. Ja. Maar, maar we worden er gewoon... nooit heel ziek van. Want als we allemaal doodgaan, dan eten we geen peren meer. En dan nee, is maar de peren ziek. Als... Oh. De ene die wordt 110 jaar en de andere die wordt, die wordt nog een jaar. Maar als we het niet weten, dan gaat ook niemand met het antwoord bellen. Ja, dat weet ik ook niet hoe dat, nee. hoe dat uh, ja. Maar ik, ik, ik, ik heb die vraag of die, ja, die vraag, uh, die heb ik op de tv gezien. En daar hebben we zelf vragen. Dat, dat mag ik nog wel een keer vragen. Ja. Hoe dat eindelijk in elkaar zit. Waarom? En datzelfde met pilletjes als, als je ziek bent en je krijgt een pilletje van de dokter, ja. een pilletje dat is puur gif. Nou, daar hoorde ik toevallig, uh, hoorde ik daar van de week ook iets over... dat het de medische industrie natuurlijk helemaal niets aangelegen is... dat we allemaal beter worden, maar dat we zo lang mogelijk ziek zijn. Ja. Dat is griezelig om over na te denken. Ja. Uh, uh, uh, ze willen geld verdienen. Ja, dat klinkt heel logisch, maar ja. Ja, maar, maar het, is, het is wel hard. Ja, maar ja, geld verdien je toch ook weer niet... als, uh, als, je, als je niet uh, beter wordt van de medicijnen. Want maar, waarom zou je ze dan nog slikken? Nou ja, maar door geld uh, kunnen er hele rare dingen gebeuren. Dat is waar. En daarmee sluit ik af, Gerrit, want we gaan naar het nieuws. Dank je wel voor je telefoontje. Oké. Okay. Dag Gerrit. 0800 1121. Tot zo.